Het is vijf uur, die ook het eerst gaan met het NOS-journaal. In een geruchtmakende zaak in Florida, in de Verenigde Staten... is een man veroordeeld tot poging tot moord op drie tieners. De man beschoot de jongens in 2012 op een tankstation... omdat ze weigerden de muziek in hun auto zachter te zetten... toen hij daarom vroeg. Een jongen van 17 kwam om het leven. Volgens de advocaat van de man schoot hij uit zelfverdediging... maar de jongens bleken later ongewapend te zijn... De man is niet veroordeeld voor moord, daar kon de jury het niet over eens worden. De zaak zorgde in de VS voor veel ophef, omdat de blanke dader mogelijk racistische motieven had. Cabaretier Tim Fransen is de winnaar van het Leids Cabaret Festival. Hij kreeg zowel de jury als de publieksprijs. De jury noemt de 25-jarige Fransen een intelligente, slimme en ongelooflijk grappige cabaretier... die een grote toekomst heeft op de Nederlandse podia. Het Leids cabaret Festival vond dit jaar voor de 36 e keer plaats. Het wordt gezien als een van de belangrijkste podia voor jong cabarettalent. Eerdere winnaars zijn onder andere Najib Amali en Lebes en Jansen. En voetbaltrainer Bert van Marwijk is ontslagen als trainer van Hamburger SV. De oud-bondscoach verloor gisteren voor de achtste keer op rij met zijn club... nu van de hekkensluiter van de Duitse competitie. Van Marwijk is nog geen vijf maanden in dienst geweest van de club uit Hamburg. Aanvankelijk was hij nog redelijk succesvol. Maar na de winterstop gleed de club af naar de op één na laatste plaats in de Bundesliga. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. Het is een graad of vier. Later vandaag wisselend bewolkt, met in het noorden kans op een bui. De temperatuur ligt rond de acht graden. Morgen zo goed als droog, met af en toe zon. Bij een matige zuidenwind blijft het zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Kees Goedemorgen. Ah, het is weer morgen voor de luisteraars uh, van Lieke. Goeienacht. Nog eventjes als je nog lekker aan het luisteren bent en je bent nog wakker. Je kan het best tot 7 uur volhouden hoor. En als je net wakker bent, nou ja, dan is van jou goedemorgen. Ik schaam me een beetje, uh, want ik heb vanmiddag echt keihard zitten schreeuwen voor de TV. Uh, de 1500 meter, ja, het gaat er vandaag toch wel over. Hè? Schaatsen uh, werd bij de mannen gereden in Sochi op de Winterspelen. En uh, toch wel een van mijn ja, favoriete schaatser, schaatsers. Ja, schaatsers. Mark Tuiter deed er aan mee. Hij won vier jaar teruggehouden op de Spelen. En ik hoopte dat hij dat nu weer zou doen. Ook al is hij wat oud. Um, en um, het ging goed aan het begin. Hij schaatste echt een toptijd. Maar helaas, hij werd een uh, paar keer verbeterd. En hij werd uiteindelijk vijfde. Ik mag gewoon heel erg blij zijn dat ik uh, een keer Olympisch kampioen ben geworden. En die heb ik. En ik uh, word misschien liever één keer eerste en een keer vijfde... dan twee keer derde bijvoorbeeld. Dus uh, daar, moet je, daar moet ik mee leren leven. En dat, dat is nou eenmaal zo. Alleen het komt wel heel hard aan... Want... Ja, ik had hier zo graag een medaille gehaald. En uh, zo meteen ben ik de enige die zonder medaille naar huis gaat. Oh, ik vind het echt heel zielig. Bijna in tranen vertelt hij uh, dat hij het niet heeft gered. Echt, ik vond het echt jammer. En hij zag hem ook zijn bril wegsmijten... toen hij hoorde dat hij niet meer op het podium zou komen. Maar gelukkig hadden we nog een uh, andere Nederlandse troef. En die schaatste echt een topwedstrijd. Koen Verwij gaat het over. En het ging tussen hem en de Paul Brodka... En uh, ja, op dat moment uh, stond die pol dus eerste. En toen kwam verwij. Hij komt er tegenaan, hij komt er tegenaan. Hij Het is, het is, even hetzelfde. 0 -0. Het is hetzelfde. Zelfde tijd, we gaan kijken naar de duizendste. Het is Brodka die Olympisch kampioen is, zeg ik nu. Brodka is het. Het scheelt 3000 Drieduizendste. Onwaarschijnlijk. Nou, inderdaad, drieduizendste op drieduizendste seconden verloor die. Dat is 0,003 seconden. En als ik dit doe, ik hoop dat je het goed hoort, ik het met mijn vingers, dan duurt dat al langer dan die 3000 seconden. Nou ja, toen heb ik dus wel even zitten schreeuwen van dat we dus niet onze 50 gouden medaille hadden voor Nederland. En zo hard zelfs dat mijn huisgenoot uit de douche uh, gezet uh, kwam van, uh, van uh, boven. En die kwam ook nog even meekijken naar de wedstrijd. Nou ja, positief puntje is wel dat hij natuurlijk een zilveren medaille heeft. Dat is hartstikke mooi. En vandaag, 16 februari, is dus de dag dat Koen Verwijs zijn zilveren plak omgehangen krijgt. Het is ook de dag dat de belangrijkste Britse filmprijzen in de BAFTA's worden uitgereikt. En het is de slotdag van het pvda congres Maar vandaag is natuurlijk vooral de dag van een nieuwe start op Radio 1. Het programma dat gemaakt wordt door de talenten van BNN University... de radioopleiding van BNN is dat. Met zo direct Judith die hoort wat de Nederlandse dierentuinen doen... met dieren die niet meer zo klein en schattig zijn. Als ze er geen plaats voor hebben worden ze ook in Nederland... onherroepelijk worden ze afgemaakt. De bison's, de, de, de koeien worden in Nederland afgemaakt worden... opgevoerd aan de tijgers. Keihard afgemaakt dus. En ik heb mijn MP3-koffertje weer meegenomen... met wat nieuwe muziek waaraan ik je graag wil voorstellen. Dat straks... Eerst naar onze verslaggever, live verslaggever zelfs, Martijn. Hij is de testcase van vanmorgen, want hij gaat wat testen in ons eigen startlaboratorium. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen, Kees. Hé, hey, wat ga je doen? Um, nou, ja, laat ik het zo introduceren. Um, hoe kun jij uh, tegen pijn? Um, als, uh, als ik wat biertjes op heb en ik val, dan merk ik er niet zoveel van. Uh, anders ben ja, ik best een mietje eigenlijk. Nou ja, ik dus eigenlijk ook. Ik ben nogal uh, kleinzerig aangelegd. Dus het experiment dat ik hier van, van ons in Tartlab ga doen, kan nog wel eens spannend worden. Want er was namelijk deze week in het nieuws dat je pijngrens um, afhankelijk is en uh, wordt beïnvloed door je levensstijl. Dus je kunt eigenhandig, uh, uh, door middel van bepaalde... Uh, uh, ja. Um, levens, gewoontes of uh, uh, uh, trucs kun je je pijngest uh, beïnvloeden, hoger maken. En uh, ja, ik ga eens even proberen of mij dat lukt vandaag. Wat mooi. En, en heb je al uh, een idee wat die trucs dan zijn? Wat, welke dingen je moet doen om uh, het hoger te maken? Nou... Um... Je kunt volgens een nieuw onderzoek bijvoorbeeld uh, door als gevolg van een uh, dieet of uh, uh, luchtvervuiling... ...of de gewoonte om heel veel te roken of te drinken. Mm -hmm. Nou, zoals jij net al zegt, alcoholverdoofd een beetje. Dus uh, ik heb hier een uh, beach staan. Dat is één, tenminste drie. Uh, ik denk dat ze allemaal opgaan in de komende twee uur. Maar, en uh, bijvoorbeeld, dat is al niet zo'n oude onderzoek vanuit uh, 2012. Daaruit blijkt dat je door het spelen van gewelddadige games... Uh, zoals GTA 5, die ik dan heb, mm -hmm. um, um, kun je ook je pijngrens verhogen. Joh, nou, dat ga je dus uh, straks uh, voor ons uh, doen. Superleuk. Ik ga het proberen. Uh, ik hoor jou uh, tegen zes uh, weer om te kijken of jij je pijngrens uh, kan verhogen. Ik hoop het, want anders ga ik pijn hebben. Dus, uh... Nou, mooi. Dit is uh, een van die nieuwe platen oh, yeah. waar ik het over had, waar ik je aan wil voorstellen. Wil voorstellen. Maroon 5. Room 5 Misery hier om 10 minuten over 5 op Radio 1 uit 2010. En Adam Levine, die is dan uh, de leadzanger van die band, die heeft uh, 25 tatoeages: een hai, een gitaar onder andere en een hartje voor zijn moeder, lieve Anne. Ik zou het alleen niet op mijn uh, lichaam zetten, maar ik heb nog een. Uh, ja, hagel, uh, wit lichaam zonder tatoeages. Daarop dan. Marius is deze week toch wel de bekendste giraf van de wereld geworden. Dat omdat hij is afgemaakt in zijn Deense dierentuin om inteelt tegen te gaan. En terwijl hij kerngezond was. Veel boze reacties daarop van dierenliefhebbers. En alsof dat nog niet genoeg was, werd de jonge Marius ook nog eens voor een groot publiek ontleed om aan de leeuwen gevoerd te worden. We're in voor i det han stak frem og så jeg lige Det lyder men det betyder at ikke der skulle komme Han gik ud, fik sit brød, og så døde Og det synes jeg er meget niet zo goed is Jord hier een dierenarts die even een lesje biologie geeft als een ingewanden eruit aan het trekken en dan nog even zeggen wat het is uiteraard ziet er toch uh, ja, niet zo fris uit, als ik het uh, uh, zeggen mag. Maar wel interessant. Het filmpje staat trouwens op uh, YouTube van Giraf Marius. Vind je hem vanzelf? Maar ik vraag me nu af, hè, wat gebeurt er nou met al die Nederlandse dierentuindieren... als er geen schattige publiekstrekkers meer zijn? Worden ze ook afgemaakt, net als Marius? Nou, verslaggever Judith, die zoekt het uit. Hij He was 18 maanden, maar Marius, de jonge giraffe uit Copenhagen Zoo, had to go. Despite a campaign to save him, he was shot in the head. Ik ga eerst even een rondje Nederlandse dierentuinen bellen. Dierenpark Emmen. waar nog best wel eens een jong olifantje geboren wordt. Hallo. Hi, ik had even een vraagje. Ja. Uh, moeten jullie veel dieren afmaken op het moment dat ze te oud worden? Oeh, dat is een goede vraag. Ja, ik uh, ga het even voor een navraag hoor. Even een momentje? Ja hoor, dankjewel. Bedankt voor het wachten. Ja, geen probleem. Je kunt de vraag wel even mailen naar ons. Goedemiddag dierenpaar, dierenpaarschreden. Hi, ik spreek met jullie Scheper. Ik vroeg me eigenlijk af of jullie veel dieren moeten afmaken op het moment dat ze te oud zijn. Uh, nou, nee, niet echt. Ik vroeg me eigenlijk af of jullie als dierentuin ook wel eens dieren moeten afmaken. Bij ons gebeurt dat incidenteel ook wel eens, ja. Het is toch duidelijk nog een ontkenningsfase waar ze in zitten. Ze durven het hier nog niet toe te geven. In Denemarken wordt het al op, op websites aangekondigd als er een diertje was vermoord. Maar dat is in Nederland nog lang niet aan de hand tijd om, uh, om hier wat duidelijkheid in te vinden. Ik ga naar een specialist op het gebied van dieren. Gerrit Vos. Ik ben een handelaar. Ik ben uh, begonnen met het fokken van dieren. We fokken nog wel, maar ik, uh, wij uh, verzorgen dierentuinen over de hele wereld. Particulieren over de hele wereld. Worden hier in Nederland ook dieren vermoord in de dierentuinen? Als ze er geen plaats voor hebben, worden ze ook in Nederland worden ze afgemaakt. De bison's, de, de, de koeien, worden in Nederland afgemaakt, worden opgevoerd aan de tijgers. Willen ze eigenlijk ook altijd alleen maar jonge dieren hebben, die dierentuinen in Nederland, omdat dat beter is voor de omzet? Uh, ja, tuurlijk, jonge uh, uh, dierentuinen die fokken uh, dieren die ze dus uh, soms bijvoorbeeld al niet kwijt kunnen. En uh, toch als, als een publiekstrekker ja, gezinnen willen kleine, kleine dieren zien. Eigenlijk, Gerrit, is de vraag gewoon... waarom leveren Nederlandse dierentuinen niet die gewoon hun overtollige dieren aan jou? Stel je voor dat ik een dier ik koop van een, een dierentuin... en er gaat überhaupt wat mis. Wat kan gebeuren? Het dier sterft. Nou, en daar, daar komt veel publiciteit bij. Dan komt zo'n dierentuin heel negatief in het daglicht. Maar gebeurt er nog wel eens hier de deur? Uh, ja, ik denk zeker dat er uh, via de ze graven hebben willen. Uh, vooral aan, aan, aan vogels, aan mooie dingen die toch veel bij particulieren zitten. Dat het via de achterdeur binnenkomt. Ja, absoluut. Ja, wij zijn met vier, vijf mensen in Nederland. Vier mensen die dit doen. Wij hebben toch uh, veel contact over de hele wereld. Wat, wat misschien de dierentuinen niet hebben. Uh, elke week uh, hebben wij wel, uh, ja, weten wij wel wat er in de wereld gebeurt en wat de vraag is. Dus het is voor ons vrij simpel om, om zo'n dier te plaatsen. Ze zouden dat denk ik wel willen, maar door de drukte publieke opinie nog niet durven. De directeur van Diergarde Blijdoop is eigenlijk de enige man die toegeeft dat, dat ze wel eens dieren doodmaken. Nou, ik zou hem heel graag even willen bellen om mijn uh, oplossing aan hem voor te stellen. Ik hoop dat hij wil luisteren. Hi, hier spreekt met jullie Scheper. Ik zou heel graag jullie directeur willen spreken, want ik heb namelijk een oplossing gevonden waardoor hij niet meer jonge dieren hoeft dood te maken. Ja, ik ga het niet zomaar bereiken, maar hoezo kan je niet, niet gewoon mailen dan wat je, wat je idee daarover is? Nou Want, uh, nee, ik zou hem heel graag even willen spreken hierover. Ja nee, dat, dat kan ik op dit moment uh, niet, uh, niet regelen. We hebben het gewoon heel erg druk en... Uh... Oké, okay, nou dat, uh, dat is jammer. Nou, ik snap ook wel dat ze niet willen zeggen waarom ze zoveel diertjes afmaken. Het is toch, uh, het is toch best zonde eigenlijk. Start! Kees Dorstijn. Dan iets heel anders. Uh, Zo'n 8000 demonstranten bezetten nog steeds het centrum van Bangkok. Al maanden wordt daar in Thailand geprotesteerd tegen de regering. En de politie probeert nu de blokkades weg te krijgen. Maar dat lukt ze niet helemaal. Annelie, Annelie Langerak in Thailand. Goedemorgen. Kan, uh, kan jij nog wel het centrum in? Goedemorgen. Ja, gelukkig wel. Uh, ik woon uh, dicht bij de bovengrondse Nederlandse. Uh, ja, zoals je zei, uh, er worden nog steeds belangrijke kruispunten hier uh, bezet. Al vijf weken lang. Mm -hmm. maar, uh, ja, en, en je woont vlakbij de ondergrondse, want toen hoorde ik mee... Hallo? Gelukkig. Ja, je valt hallo? weer weg, uh, Annelie. Ha hallo? Z hebben ze het telefoonnetwerk uh, ook bezet? Ja... Ik hoop het niet. Ik hoor jou wel, maar jij hoort mij niet. Nou, je, je valt soms eventjes weg, maar we, we gaan gewoon even door. Jij kan dus in ieder geval nog wel het centrum inkomen. Um, en, ja. en die protesten die zijn al uh, maanden bezig. En nu grijpt de politie pas in. Waarom? De regering was heel bang voor de gewelddadige confrontatie met betogers, mm -hmm. omdat het leger dan mogelijk uh, ingrijpt. En uh, Thailand is erg gevoelig voor staatsgrepen. En het laatste wat de regering wil voorkomen is dat uh, de, het leger uh, de macht uh, overneemt. Mocht het echt gewelddadig worden. Mm -hmm. Dus, okay, uh, de, dus uh, als zij het verkeerd zouden doen, dan zou het leger misschien wel ingrijpen. Dat is het eigenlijk waarom het ook misschien nu niet gelukt is. Ja, inderdaad. In ja, de regering heeft gezegd dat de premier uh, woensdag weer uh, in haar eigen kantoor gaat uh, werken. Mm -hmm. uh, zij uh, ja, werkt eigenlijk al heel lang op een andere plek. Want we betogen hebben ook ministeries en haar, uh, het gebouw waar zij dus normaal uh, is uh, bezet. Ja. En het is spannend wat er de komende dagen gaat gebeuren. Joh, dat is oké. Okay. Of ze uit daadwerkelijk die... Uh, protestanten gewoon uh, weg uh, uh, weten te werken daar uit het centrum. Of uh, dat ze alsnog, zoals eigenlijk gisteren gebeurd is... Uh, ze zich blijven zetten en kunnen blijven zitten. Nu, nu, eventjes, nu, nu heb ik wat foto's daarover opgezocht uh, van die uh, protesten daar. En ik moet eigenlijk een beetje aan een soort van festival denken. Ik zie heel veel tentenkampjes, uh, vrolijke mensen. Um, uh, klopt dat? Is het eigenlijk een soort van festival daar? Ja, inderdaad. Het zijn demonstraties om uh, ja, eigenlijk uh, te proberen de regering uh, tot aftreden te dwingen. Maar als je uh, tussen de betogers mengt... dan mm -hmm. is het echt alsof je, een soort, of je op uh, parkpot bijvoorbeeld bent in Nederland. <laughs> uh, er treden de ja, hippe Thuische bands op. En, uh, ja, waar Thaien allemaal op afkomen. En onder het genot van uh, tiramisu-ijs en ander lekker eten komen ze uit hun werk uh, om naar die mensen te luisteren en elkaar te ontmoeten. En het is eigenlijk een hele gezellige boel. En een beetje een feeststemming. Uh, komen er dan überhaupt nog wel mensen om te protesteren? Ja, alhoewel uh, uh, ja, op het hoogtepunt waren er ongeveer 200.000 vertogers op straat. En nu is dat afgenomen tot uh, ongeveer 8.000 mm -hmm. En uh, zoals ik zei, het moet vooral uh, gezellig zijn tijdens die demonstraties. Ja, ja lekker is dat en... dan. Dan we je een beetje serieus aan het protesteren. En dan komen de mensen vooral voor een feestje... die misschien niet eens een idee hebben waar het protest over gaat. Ja, maar dat is typisch thuis. Dat is echt de cultuur hier. Uh, het is, uh, gaat zeker om een serieuze zaak voor de betogers. Mm -hmm. Maar uh, ja, ze willen ook graag uh, entertainment en een uh, goede tijd hebben. En het is dus vooral de de Vermogende middenklasse nu hier die in Bangkok de straat opgaan. En uh, ja, het is bijna hip om naar die demonstraties te gaan, zei een Duitse vriendin, vriendin van mij. Uh -huh. uh, het uh, laatste nummer van uh, het Duitse equivalent van Vogue... dat ja. heet Image Magazine bijvoorbeeld, heeft een hele modereportage besteed uh, aan de demonstraties met als thema dus de anti-regeringsbetogingen. Ja. Daarbij hadden modellen hadden kleding aan in de kleuren van de antirigidsvertogers. Een speciale uh, protestkleding, als het, het ware. Protestkleding. Wordt dat ja, ook een beetje verkocht ontzett... dan? Ja, ja, ont... ja, op die, die demonstraties staan er ontzettend veel kraantjes... waar je dus t-shirts, bandjes, andere <laughs> uh, ja, kleding, petjes, fluitjes kunt kopen. Net als op dat een festival van, van in... uh, uh, he, Bangkok uh, protesten 2014... Uh. Ja, inderdaad. Het is echt een festivalsfeer. Je ziet ook regelmatig toeristen in die betogingen verzuild raken... die het allemaal hartstikke leuk, gezellig vinden... meerijden op uh, demonstratiewagens mm -hmm. en hard meesluiten. Uh, veel demonstranten die hebben dus uh, fluitjes, dat is het symbool van het protest. Ja. En uh, ze komen ook regelmatig door mijn uh, buurt wandelen... waarbij ze keihard op de fluitjes uh, blazen. Mm -hmm. Heb jij dan, dan ook nog even, even last van? zo langzamerhand gek van, <laughs> ja. <laughs> maar maar dan denk ik, als het allemaal zo, zo lief en vreedzaam gaat, eh, waarom laat de regering ze dan niet gewoon zitten? Want de Occupy-beweging eh, hier in Europa en in Amerika, die, die, dat was als, als protest, eh, is ook langzamerhand gewoon een beetje verdwenen. Ja, nou daar hoopt de regering dus op, hè, dat het dus langzaam weg hebt. Mm -hmm. En daar lijkt het dus op, want de betogers proberen sinds vijf weken het openbare leven van Bangkok bank op plat te leggen. Nou, ik, ik, zoals ik zei, werken overheidsambtenaren in andere gebouwen... en zijn er nog steeds belangrijke kruispunten bezet. Mm -hmm. Maar het leven gaat eigenlijk gewoon door, ondanks de overlast. Dus je kunt uh, ja, wel zeggen dat de demonstraties niet bepaald geslaagd zijn. Nee, dus als, het, als de mensen uitgekeken zijn op het festival... dan uh, zal het uh, waarschijnlijk gewoon helemaal een beetje weg uh, ebben daar uh, in, nee, uh, in Bangkok. Ja. Annelie Lila. Ja, in Bangkok, dankjewel dat je even komt bellen. the night Lockdown uh, uit uh, september 2013. En uh, zij komt dan uh, uit Alkmaar. Daar is-ie. Even uh, het uh, laatste nieuws op Twitter hier. Uh, wat speelt? Je kan trouwens ook reageren op de uitzending. At Kees dat is mijn Twitter-account. Kan je reacties achterlaten of als je een vraag of een opmerking hebt, doe dat vooral. Wat is op dit moment trending topic? Gras 14 is trending topic. Voormalig standstation Radio Kootwijk is dit weekend het toneel voor het gras Napolski festival Midden op de Veluwe kunnen festivalgangers genieten van een programma van muziek cultuur en uh, kunst. Uh, hashtag Lemmy is populair. De documentaire Lemmy werd gisteravond op Nederland 3 uitgezonden... Uh, over de uh, heavy metal pionier Lemmy Kilmister... De frontman van de band Motorhead is dat. Een uh, carrière vol drank en drugs. Daar gaat het eigenlijk een beetje over. En hij zegt dat dat zijn muziek wel een beetje uh, anders heeft gemaakt. Nou, ik vind het toch heel leuk uh, dat hij dat doet. Um, en um, uh, FC Twente is populair. Want uh, uh, ze speelden tegen Vitesse en hebben 2-0 gewonnen van de Arnhemmers. Uh, voor Vitesse was dit de eerste nederlaag na acht wedstrijden. Even kijken naar het laatste nieuws hier gewoon op uh, internet. Uh, Bert van Marwijk is ontslagen als bondcoach... Uh, of als coach van de voetbalclub Hamburger SV. Na acht wedstrijden op rij te hebben verloren... heeft de club besloten om Bert weg te sturen. Hij was maar 143 dagen coach van de HSV. Het Amerikaanse leger heeft een pizza ontwikkeld die drie jaar vers blijft. Ja, echt waar. Drie jaar. Je zou maar willen eten. De soldaten vragen al jaren om een kant-en-klaar recept... voor een pizza die mee op missie kan. Onderzoekers werkten ongeveer twee jaar aan de pizza. En binnenkort kunnen de soldaten eindelijk lekker lang over hun pizza doen. En Tim Frans heeft het Leids Cabaret Festival gewonnen. Hij kreeg de juryprijs en de publieksprijs. Tim kan zich nu aansluiten in het rijtje van Nederlandse uh, cabaretiers... als Najib Amali, Dolf Jansen en Xavier Guzman. Die hebben het natuurlijk allemaal voor hem gewonnen. Dan even het weer. Vandaag uh, wordt het zonnig. Maar in het noorden uh, kan een bui vallen uh, met een uh, lekkere temperatuur. Nou, 10 graden voor deze periode in de winter. Vind ik het prima. Uh, je kan best naar buiten. Op dit moment regent het uh, eigenlijk alleen maar in Emmen. Ja, heel gek. Klein buitje. Um, dan, uh, uh, ja, hè, lekker. Dus uh, alleen in Emmen de paraplu mee. En uh, voor de rest uh, nou, kan je hem gewoon uh, zonder muts en paraplu naar buiten. <lacht> dit is uh, Andy Grammer. Hele leuke zanger ja. is dat. Fine by me. You're not the type, type of girl to remain with the guy, with the guy too shy, too afraid to say he'll give his heart. mijn platen, maar ik vind hem heel lekker. Andy Grammer, Fine by Me hier rond een minuut over half zes op Radio 1 bij start. En die Andy Grammer, die um, uh, is door het Amerikaanse Billboard magazine in 2011 uitgeroepen tot artiest die we in de gaten moeten houden. Die zou het nog wel eens heel groot kunnen worden. Maar eigenlijk heeft hij daarna maar een paar ietsjes gehad. Het is niet echt, hij heeft het niet echt waargemaakt. Maar Ik vind het een, een hartstikke leuke plaat. Uh, een jaartje oud is hij ondertussen. En ik had het net over die documentaire... die op Nederland 3 is uh, uitgezonden gisteravond, Lemmy, over Lemmy uh, Kilmister. Frontman van de band Motorhead. de band is dat. Um, die uh, heeft uh, ja, heel veel ophef uh, uh, gegenereerd op Twitter. En ik heb even een stukje direct erbij gepakt. Ik denk, uh, uh, vind het leuk om in te laten horen. Kijken of je hem verstaat überhaupt. Goedemorgen, dat is nog eens wakker worden. Ik denk dat die drank en die drugs die hij allemaal gebruikt heeft... ook een beetje op zijn uitspraak is geslagen. Hij zegt het grootste verschil is dat de meeste bands... die, die spelen dus rustig, even een rustig stukje. Maar ik speel dus zo... Keihard. Nou ik heb uh, even een rustig nummertje uh, voor je om uh, ja, even bij te komen. Van die gekke Lemmy met zijn keiharde muziek. Deze die is uh, van uh, Dustin Tabbitt. Heel nieuw is die. En uh, dat is ja, ik, ik stel even wat nieuwe muziek aan je voor hier op Radio 1. We're all net op radio1.nl de webcam hebt gekeken, dan zag je dat mijn technicus die zoomde heel goed in op mijn mp3-lijstje. Dan zie je me staan. Dustin Tabbit uit Australië komt hij. En dit is echt zijn debuutsingle. Hij is super nieuw, dus waarschijnlijk heb je hem voor het eerst hier gehoord. Hij komt ook naar Nederland. In 1 maart, uh, op 1 maart staat hij in Tivoli, in Utrecht. In uh, mijn eigen stad, uh, geeft hij een optreden. Ik vind hem een uh, leuke zanger. Even iets verrassends. Start. Kees Dorrestein. Goedemorgen. Roel van BNN University, de radioopleiding van BNN. Die kwam deze week naar mij toe met het nieuws dat twee Brabantse criminelen ontsnapt zijn aan een politiehond. Nou ja, dat hoor je niet vaak. Dus wilde hij wel even testen hoe makkelijk dat nou eigenlijk is. En dat doet hij met Bart, de hondenbegeleider bij Atlas Beveiligingen. Ik denk dus dat als je door een hond gebeten wordt... dat je er uh, slechter aan toe bent als dat je door een, een pistoolkogel geraakt wordt. Het enige waar je heel verlangend naar uitkijkt als je gebeten wordt... dat is toch medische hulp. Erg veel pijn. Dat kan je wel stellen. Ik loop als inbreker richting een, uh, een tas, is het denk ik... En daar ligt uh, de hond nu overheen, maar ik ga gewoon een heel casual stukje lopen. Ik heb wel voor de zekerheid zo'n pak aangetrokken. Het is zo'n zo groot zwart beveiligingspak, die is hem, uh, 10 centimeter dik. Dus ik hoop dat het nu niet al te veel pijn gaat doen, het lopen is wel wat moeilijk. Maar dat uh, kan natuurlijk ook komen door het uitzicht wat ik nu heb. Het is namelijk zo echt best wel een grote bruine herdershond. En die bewaakt dus de tas. Nou, als die hond zit, komt hij ongeveer tot aan mijn kruis, denk ik. En je hoort hem al blaffen op de achtergrond. Dus het continu naar me te loeren. En het kwel, dat schiet er zo'n beetje uit zijn mond. Het is heel agressief te blaffen. Het is echt een soort moordmachine. Nou, ik loop nu wel uh, mijn microfoon te beschermen. Dan loop ik gewoon dichterbij. Het is gewoon een kwispelende hond. Het is helemaal niet... Ho! Oh, dat... Hij zit nu aan Het arm te joren. Dat... Nou, ik ben twee meter dichter. gekomen. Los, los. Los. je de... mouw. Maar hij, hij hielp me net, hij, hij pakte me net in, in deze, deze hele dikke mouw vast. Dus dat doet niet zo heel veel pijn. Hij zit er wel aan te sjorren. Ja. Maar toen ik los zei, toen liet hij los. Ja, maar toen hoorde jij de geleider geen los zeggen zeker. Want die zei het op hetzelfde moment. Oh, die zei het ook? Ja, maar als je dat zo meteen wil proberen... Moet je dat proberen, dan houdt Ja, hij, dan hij, mijn hond hij, laat dan bijvoorbeeld los, als ik los zeg. Dan laat hij hem niet los. Dan zegt hij niets, de geleider van de hond. En dan mag jij proberen of je de hond los kan krijgen. Ik denk ja, dat, dat het niet lukt. Ik vind het wel een leuke test. Laten we het proberen. Ah, okay. Dus nou, ik, ik loop eventjes weg. Die hond die ja, komt straks. Knie. Hij komt in mijn kniehond. Als het goed is. Oh, wat erg dit. Ja, kom maar hoor. Oh god, dan komt die hond aanlopen. Dan komt... uh. <laughs> ik lig op de grond in ieder geval. Los! Laat eens los. Meestal dat luisteren voor gemeten. Sleurt me. Ah, pakt hij mijn bovenbeen. Los. Maar, uh, nou, nu mag u ook al los zeggen. Ador! Los! Dat, okay. Word ik even overend getild, want ik heb zo pakken. Dat je dat luisteren voor gemeten naar mij, hè? Nee, maar dat is ook de bedoeling, hè? Uh, hoe train je zo'n zo hond er nou op dan? Ja, dat, dat groeit. Maar, want want hij, hij zegt wel zeg maar, iets, iets, iets dieper en iets mannelijker, zegt hij, los! Ja, en ik, erop, ik, ik zat meer, ja, die hond zat in mijn bovenbeen te bijten. Ja, dus ja, ja, ja. dat voel je wel even, dus de, de mannelijkheid ontbrak een beetje. <lacht> maar daar ligt het dus een beetje aan, de manier waarop ik los zeg. Waarop? En hij moet je kennen. Hij moet weten, oh, mijn baas zegt het nu. Jij bent nu geen baas van hem, jij bent gewoon een bijtobject. Maar hoe kan ik de baas zijn van die hond dan? Nu lukt dat niet. Maar dan moet je, je moet een band op gaan bouwen. Samenvattend. Kan ik een politiehond al wispelend rustig houden? Ja, dat kan. Het kost me alleen een jaar. <middels> Start. Kees Dorrestein. Iedere week recenseer ik iets in start. En dat kan echt alles zijn, dus niet alleen boeken of films. Nu was vrijdag, natuurlijk Valentijnsdag, de perfecte dag om je geheime liefde eindelijk uit te vragen. En als hij of zij dan ja heeft gezegd, ja, dan moet het natuurlijk pas beginnen, want dan moet er gedate worden. Goede reden om het Nederlandse daten te recenseren. Met Marcia Chong, schrijfster en vooral bekend als Dr. Date. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, uh, hoe zijn wij Nederlanders met daten? Zijn we een beetje goed? Ja hoor, we zijn uh, behoorlijk goed bezig de laatste jaren. En uh, ja, het gaat de goede kant op. Ja, die hebben, wat betekent het nou, hoe kan je nou meten of wij goed zijn in daten? <laughs> nou, je ziet wel dat gewoon iedereen het erover heeft. En dat er heel veel uh, uh, getinderd wordt bijvoorbeeld. En, uh, de de, de date-app op je smartphone is dat. Precies, dus dat is echt wel een hype op dit moment. Oké, okay, maar, dat, dus, maar de, de, dat is ja, Tinder, dat, is nog niet, dat, dat zijn nog geen date afspraakjes Ho, nee, Hoe weet je nou of, of de Nederlander goed is in, in, in het, het, het, het, het fysieke daten? Of ze goed zijn in het fysieke daten, dat zet meer vanuit de verhalen, inderdaad. Dat uh, kun je niet echt goed meten. Maar dus, dat dan natuurlijk... moet je het op basis doen van, uh, van de ene waarmee je gedate hebt, uh, of die zegt dat het leuk is of niet. Bijvoorbeeld, maar ik, ik heb natuurlijk een hoop cliënten en die vertellen mij een hoop verhalen. Ik heb zelf ook een boekje over geschreven. Mm -hmm. En daar zit ook anekdotes uit de praktijk uit. En uh, ja, er zijn wel wat do's en doods natuurlijk om, uh, als je gaat daten. Nou, nou, wat is nou, ik bedoel, we hebben nu veel eerste afspraakjes die eraan komen na Valentijnsdag. Wat is nou, ja. uh, wat moet je nou vooral doen op je eerste date? Nou, je moet sowieso zorgen dat je, um, ja, als je iemand niet kent... je bijvoorbeeld iemand via Tinder, Facebook of internet uh, internetdaten ontmoet... Mm -hmm. dan denk ik wel dat je even goed naar je veiligheid moet kijken. Dus je moet iemand sowieso googlen, LinkedIn, Facebook checken... Zo. voordat je met iemand afgaat. Juist iemand helemaal uh, doorlichten. Nou, Le nou, nou lekker romantisch, googlen. dan weet je alles van die persoon al. <laughs> Nou ja, je weet maar nooit of mensen, want dat zeggen ze ook bij Tinder, pas op dat ook een Facebook uh, account, dat het wel klopt. Ja, oké, van. dat het niet een of andere pornoadvertentie is op internet natuurlijk. Nee, ja, ja, je weet maar nooit. Maar nou. goed, ik zeg al in een openbare gelegenheid ook afspreken, niet gelijk bij je thuis, zou ik ook niet adviseren. Nee, oké, okay, ja, dat is wel heel heftig uh, direct uh, natuurlijk. Um, ja. en, en moet je dan op zo'n eerste date uh, om, om de dame of heer in kwestie een beetje te woeën, een beetje uh, te versieren en dan ook echt iets spannends gaan doen ofzo? Of is het in bol? Ja. Ja, je, je moet er sowieso leuk uitzien, denk ik. Dat is wel belangrijk. De eerste indruk is natuurlijk superbelangrijk. En mm -hmm. er is uh, wetenschappelijk onderzoek geweest... dat uh, uitwijst dat dames iets roods aan moeten. Dat schijnt toch wel goed te werken. En dan uh, onthouden mannen in ieder geval de eerste date... wat je aan had, bijvoorbeeld. Okay. Maar je zult ook uh, ja, meer kansen hebben uh, met je concurrentie... als je er leuk uitziet, uiteraard. Maar wel kleren aan die bij je passen en die lekker zitten. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Als je bijvoorbeeld nooit een rok draagt... en je doet in één keer een rok aan... Mm -hmm. dan voel je je misschien ontzettend opgelaten... en helemaal niet happy en dan zit je aan die rok te trekken en dan, uh, ja, dan heb je ook geen lekkere dates, want dan ben je toch zenuwachtig omdat je je kleding gewoon niet lekker ziet, dus dat is ook niet handig. Ja, want je, je noemt het al eventjes, hè? Dat, dat zenuwachtig. En, en ik heb nu al een tijdje een vriendin, dus ik hoef gelukkig niet meer te daten. Ja, hey, wat, ja, ik vind het dus altijd een beetje een gedoe, hè? zorgen dat je date dan leuk is en dan moet je zelf ook nog even leuk zijn en ondertussen ben je ook hartstikke zenuwachtig. Kan je daar nou wat tegen doen, dat je er, ervoor zorgt dat je niet ja, minder zenuwachtig wordt? Ja, het is inderdaad, ik denk dat mensen vaak hele hoge verwachtingen hebben van een eerste date. Je hebt dan al gechatten, je hebt al wat gemaild en ge sms'd of geappt en mm -hmm. Je hebt dus al contact, dus je hebt dan heel beeld gevormd van iemand. En soms is dat misschien iets te mooi of te, te, te prachtig. En, hey, uh, moet je wel, moet je zelf natuurlijk een beetje verkopen. Hè? Ja, dat app. ook. Maar je moet ook een beetje realistisch blijven. Maar ik denk ook inderdaad, je kunt het ook wel een beetje voorbereiden... Uh, dat je ook gewoon, uh, ja, iemand al een beetje beter door de telefoon hebt gesproken. Hè? En een beetje weet wat, uh, wat uh, hoe iemand in elkaar steekt. Mm -hmm. En ook denk ik van, je kunt ook bijvoorbeeld uh, minder zenuwachtig zijn door bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld gaat speedaten of je gaat iemand met iemand afspreken voor de is dat jou wat gesprekjes geoefend hebt, Dat je niet met je mond vol tanden staat. Dat je niet even, even, met, uh, even met je moeder bellen om te oefenen. <laughs> nou, je moeder zou kunnen, maar je kan ook bijvoorbeeld uh, naar de winkel gaan... en gewoon flirten met, uh, met winkelpersoneel of met uh, ja, uh, iemand op straat of wat er ook... of iemand gewoon een compliment geven. geeft. Of al, bijvoorbeeld wat leuk is op een eerste date, mensen willen toch graag een compliment uh, hebben. Nou, dat kun je natuurlijk gewoon oefenen. Mm -hmm. Oké, okay. um, dan, uh, dan vraag ik me toch af, hè? Uh, want iedereen heeft wel eens een slechte date gehad. Uh, uh, ik heb er uh, meerdere gehad en dan wil ik die eigenlijk zo snel mogelijk eindigen... Wat moet ik nou tegen zo'n persoon zeggen om ervoor te zorgen dat ik snel naar huis kan? Nou, afwijzing is inderdaad heel lastig. Ik hoor inderdaad verhalen van uh, mensen die uh, gelijk een diner gaan doen bijvoorbeeld. En dan zit je heel erg lang uh, aan elkaar vast. En mm -hmm. Ik hoor ook wel dat de heer dan zegt. Ja, maar ik heb een uur in de auto gezeten. Dus nu moet ik ook dat dinertje. Dan ga ik niet naar de koffie of een kopje koffie al naar huis. Dus dan wordt het ook zo'n verplichting dat je dan gelijk uh, het hele diner uit moet zitten. Mm -hmm. Dat werkt niet. En iedereen vindt afwijzing heel erg moeilijk. Het is toch niet leuk om de ander af te wijzen. Dus ik zeg altijd, blijf neutraal. Yeah. Hou het bij jezelf en zeg gewoon. Van ik voel geen klik of er is geen klik of um, ja je hoeft niet de ander iets negatiefs over de ander te zeggen waarom niet dat, uh, dat is niet nodig oké okay, dus, dus een uh, beetje bij jezelf. sorry het wordt niks uh, uh, ja. ik voel geen klik dag en tot ziens ja ja gewoon uh, toch met vanuit respect gewoon uh, de ander uh, afwijzen maar uh, zonder de ander iets over de ander te zeggen goed Marcia uh, nog even in het kort ik wil um, één activiteit van jou horen die het beste te doen is op een eerste date zodat je direct de blitz maakt Zeg het nog eens, een eerste activiteit. En, ja, een, een activiteit die je op de eerste date <laughs> kan doen, zodat je eventjes uh, een goede beurt maakt. Nou, voor de eerste date zou ik dat niet doen. De tweede date moet je gewoon iemand helemaal verrassen en iets helemaal uit de kast halen. En, Zoals? Nou, even een voorbeeld. Nou, voorbeeld is mijn, uh, mijn uh, tweede date. Het was, uh, uh, Michel had echt een koelbox cool bij zich met uh, tabuleet, twee soorten wijn, een kleedje, kaarsjes... en we gingen naar het strand. Nou, dat was natuurlijk helemaal wow. Oké, okay, verrassen dus? Zeg je? Verrassen dus, zeg jij. Ja, ja verrassen. Je moet iemand gewoon echt naar iets bijzonders meenemen of iets leuks doen. Maar dat iemand ja, zich helemaal gewoon... Wauw, dit is gewoon helemaal fantastisch. Dat iemand moeite voor je heeft gedaan om, om je te versieren, zeg maar. Dat is natuurlijk ook het spelletje en het leuke van, van daten. Dat je gewoon je best doet. En mocht je willen weten of je gereed bent voor een date... dan zou ik mm -hmm. zeggen, doe ik even de test op mijn website... Doctordate.com, dan kun je gewoon zelf testen, ben je gereed voor een date? Nou, lijkt me duidelijk uh, Marcia Chong, oftewel Dr. date. Dankjewel en uh, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De Sjaak de uh, dan, want uh, iedere week is één uh, van de talenten van BNN University de Sjaak. En dat betekent dat ze gekke opdrachten voor elkaar verzinnen... die één van hen dan moet uitvoeren. Dus even naar de redactie om te horen wat ze deze week bedacht hebben. Miley Cyrus stopt met twerken. Maar twerken moet natuurlijk wel hip blijven. Daarom moet de Sjaak twerken leren aan ouderen in een bejaardentehuis. Aanstaande vrijdag is het natuurlijk Valentijnsdag. En om, te, om ervoor te zorgen dat er een beetje liefde in het huis is... gaat de Sjaak voor Cupido spelen en twee mensen aan elkaar koppelen. Bij Valentijnsdag denkt een groep dierenartsen uit het oosten des lands... vooral aan de gevolgen van de liefde. Zij geven deze week 10% korting op de castratie van je kat. Er komt vast een heuse stormlopen op deze aanbieding en de Sjaak steekt daarom de hand uit te mouwen... en gaat helpen bij de castratie van een kat. Het RIVM onderzoekt de mogelijkheid tot gezondere kinderopvang. Allemaal leuk en aardig, maar hoe gezond is zo'n dagje opvang nou eigenlijk voor de Sjaak? Loop daarom een dagje mee bij de kinderopvang. Uh, Robbie Williams is deze week jarig. De beste man was alweer 40 jaar. Tijd dus voor een nieuwe entertainer. De Sjaak moet deze week aan de slag als entertainer in een kinderspeeltuin of pretpark. Oeh, in een dierenpak tussen de kinderen staan. Je moet het maar willen. Of uh, twerken met oma's. Dat vind ik vooral het mooiste. Dat is dan sexy dansen. Waar je vooral heftig met je kont moet schudden. Nou, leer ze dat maar eens eventjes. Wie is er deze week, de Sjaak? En wat moeten ze gaan doen? Tijd om loodjes te trekken op de redactie. We gaan weer beslissen wie er de lul is deze week. Oh, oh, oh. Oftewel, de Sjaak. Oh, nou, ja. En, wat, uh, wat gaan we beginnen? Naamopdracht? Uh, naam. naam. Naam zeg jij naam, dit keer? Doen? Naam wordt hier rechts van mij geroepen. Uh, kijk, even naar notaris Schieper uit Borne. Die staat er met de namen Pot, waarin de vijf naam is. Ja, hallo, hallo, hallo. Leden vijf van BNN University die weer uh, verenigd zijn. Even goed husselen, hè. Dat hoort erbij. Ik zie ja. je in de pot kijken. Kun je oh, gewoon, sorry. Ik zal gewoon proberen niet in de pot te kijken. Ja. Maar de hand wel in de pot te stoppen. Nou, aantrekken maar. degene is die deze week de Sjaak is, is Jos. Oh. Uh, Jos. Hey. Jos krijgt hey. hier uh, zijn ontmaagding als... Uh, uh, Sjaak, eigenlijk toch? Is ja. Dit is mijn allereerste keer. ja. ja ben je benieuwd oh, wat je moet gaan doen, Jos? ja. Nou, no. Kijk, dan komt Notaris Padol in oh. Oh. Tot met De opdracht komt ja. natuurlijk uh, bij mij in beeld. En dan trek ik deze opdracht. Hij heeft een papiertje vast. Dat heb je goed gezien, Roel? Ja, nee, ik denk voor de mensen thuis. Ja, nee, voor de mensen thuis. Ja, dat, dat, dat klopt ook. Mooi aan radio. Miley Cyrus stopt met twerken. <laughs> twerken moet wel hip blijven, natuurlijk. Daarom moet de Sjaak twerken leren. Och. Aan bejaarden in een bejaardentehuis. Oh, oh jee. Mijn oh eigen shaak. Ja, je eigen Mijn shaak. Mijn eigen shaak. Dat ik heb je al spijt? Dat ik hem bedacht heb. Ja. Uh, nou, nah, ik weet niet. Als de oudjes lekker mee kunnen swingen, dan uh, vind ik het geen probleem. Echt, maar ik het voor je? Zouden jullie dat snappen? Nou, als Jos het goed uitlegt. Maar moeten, we, moeten we, werken? we werken? Moeten we werken? Moeten werken? ook per se tegen de muur met de beetjes of niet? Nou, het kan ook tegen jou op. Tegen mij ook. Oh ja, dat was, dat was wel het idee. <laughs> ja, straks, uh, je stel, stel bejaarden uh, tegen mij. Nou, succes. Ja, dankjewel. Straks naar Gavin de Gra. hoor je of het Jos gelukt is om uh, ja, bejaarden te laten twerken. Hey, from the first time that I had stolen name. It's like a drug that went straight to the vein. I feel like I come in on. And it's all because of you. Get it going like one, two, freeze. Put up your hands and surrender to me. I know I'm easy to read, and it's all because of you. I don't care whether. so let go of regrets so then i take your advice and i beg uit New York. Zo hier rond zeven minuten voor zes op Radio 1 bij Start. En hij heeft de prestigieuze muziekschool, de Boston Berkeley College of Music gedaan. En dat heeft hem geen winterijer gelegd eigenlijk, want dit is alweer eh, ja, zijn laatste single uit januari, dus hij blijft lekker bezig. De Shaak. De shaak. Jos is vandaag de Sjaak en daarom moet hij twerken, dus sexy dansen... door vooral je kont te laten schudden met oma's. Dus uh, ja, Jos, uh, konten naar achteren en gaan, zou ik zeggen. De Slingerborg in Assen is een verzorgingstehuis met oude mensen natuurlijk. Maar ze hebben een hele jonge geest, zo doen ze aan bewegingsactiviteiten. Dus waar kan ik beter twerken leren aan ouderen dan bij de Slingerborg? Dus ik ga nu naar binnen. Goedemorgen dames en Goedemorgen. geen heren. Nee, die zijn er niet. Ik ben, uh, ik, ben, ik ben van Radio 1 van BNN. En ik uh, heb een opdracht te volbrengen. Die opdracht is als volgt: Doe een billendans. Dus dansen met de billen, losgaan met de heupen. Voor een groep ouderen. Dus vandaar dat ik hier nu ben. Ik heb een muziekje voorbereid. Waar ik een dansje op ga doen. En er zit ook een muziekje in waar dat. Of, ja, dat muziekje kennen jullie ook wel, denk ik. Dus meedoen mag. Hoeft niet. Dus uh, nou, ik, ga het, uh, ik ga het maar gewoon doen, denk ik. Yes! Dit yeah. is een bobbeling remix van DJ. Oh. Nou, ik moet nu een dansje gaan doen. Yeah. Ik kan helemaal niet dansen, hè? Dus... Ja, word... is hij te hard? Moet hij zachter? Oké. Okay. Vinden jullie het al leuk? Nou, u mag nu meedoen met de vogeltjesdans. Ja, is het beter? Nou, doe maar mee. Staat u op, mevrouw? Ja? Denk op. ja? Doet u mee? Hallo. <lacht> Zo. Ja. Het is jouw werk. Nou, dank oh. u wel. Dat was hem. Eh, uh, oh, dus en. <laughs> ja, ik wou het graag kort houden. Het stelt niet heel veel voor, natuurlijk. Um, ik wil graag. Uh, ik wil het graag even meten in een applausje. Het was natuurlijk waardeloos, maar. Uh, oh. Nou. Het was eigenlijk de bedoeling, uh, vonden jullie het leuk, dan een applaus. En ik wil graag, als jullie het niet leuk vonden, een hele harde boe horen. Oh, boe. Oh. <laughs> Doe maar hoor. Oké, okay, uh, <laughs> vond u het leuk, mevrouw? Ja hoor. Ja, kon ik ja. het een beetje? Ja, vogeltjes was dat. <laughs> Onder andere, ja. Ja, ja. Kunt u de vogeltjes dans zelf ook? Ja, ja, nee, nou, niet uh, nu niet meer. Nu nee, nee, niet meer? Vroeger wel. Vroeger. wel. Kunt u de vogeltjes dans nu nog wel? Kunt u de vogeltjes dan eens doen? Ja, dat weet ik niet. Weet u dat niet? Ja, nee. Dat kunt u nu niet meer. Ik denk het niet, nee. Oh, dat is jammer. Ja. ja. Wordt nu een bekend nummertje ingestart. Ze zijn allemaal aan het stappen nu, hoor. En neem die adem naar je toe. Kom maar mee. Ik ga ook meedoen, denk ik. Drie vingers omhoog. Vijf. Oh. Oh. Bingo! Zo, twerken voor ouderen. Ik heb het gedaan. De opdracht is voltooid. Nou, nou, nou, Jos. Uh, half, hoor. Want uh, later hoorde ik dat er heel veel uh, oudere oma's in rolstoel, uh, rolstoelen zaten. Dus ja, ja, half gedaan. Maar wel goed, hoor. In uh, ons uh, eigen startlaboratorium is uh, Martijn ondertussen vanochtend druk bezig... om zijn eigen pijngrens te verhogen. Martijn, hoe is het ermee? Ja, Kees... Het gaat volgens mij wel lekker. Tenminste, yes? ik, uh, ik uh, nou ja, ik, uh, uh, misschien hoor je er ook dat even bij de de box houden, maar ik zit lekker te gamen. Dus dat is één, ik heb hier een biertje staan, uh, dat is twee. Want, um, nou ja, het klinkt misschien een beetje gek trouwens, hè. G um, gewelddadige games die je dus voor zorgen dat je pijngrens verhoogt. maar dat mm -hmm. weet je hoe dat komt eigenlijk, of niet? Nou, vertel. Nou, um, um, de, de, de, de, de, de, het is ontwikkeld door een, door, door een universiteit in Engeland. Uh -huh. die, um, um, en ja, sommige onderzoeken denken misschien van die helpen de mensen. Hij uh, uh, vooruit met onderzoeken van de pijngrens... naar het spelen van de gewelddadige games. Uh -huh. Komt dus, um, um, is dus uitgevoerd in Engeland. En mensen moesten dus tien minuten lang... een Gewelddadige spelen En 65% ja. kon uh, uh, daarna hun hand zonder iets te voelen in een ijskoude ton met water. Zo. Maar Stop. komt dat dan en ook niet? Want ik, ik game ook wel vaak. Ja. Um, en dan, uh, dan druk ik zo vaak op knopjes dat eigenlijk mijn, mijn duim een beetje gevoelloos uh, wordt. Oh, dat zou ook nog kunnen. Ja, ja misschien komt het daardoor ook wel. Nou, volgens de onderzoekers ligt het eraan dat je lichaam in een soort vechtmodus komt. Nu heb ik mijn vechtmodus... Nog nooit nog nooit gemerkt, moet ik mm -hmm. je zeggen, maar je lichaam komt in een soort vechtmodus en uh, uh, kan daardoor veel meer pijn verdragen. Ja. Nou, en alcohol helpt dus ook. Ik heb net weer een uh, blikje bier opengemaakt en dat komt. Um, want jij denkt: ik, ik heb pijn aan mijn hand of ik heb pijn aan mijn knie, maar je hebt eigenlijk alleen maar pijn in je hoofd eerst. Mm -hmm. Oké, okay, ja, want daar zitten de sensoren natuurlijk. Nou, exact. En. Een die verdoof je dus met een lekker biertje. En er is nog een onderzoek. Dat is voor mij ook erg interessant. Want lachen werkt ook als een soort pijnstiller En het voorhoogde rug, Als de pijngrens. En dat is onderzocht door onderzoekers aan de vijf. En straks ga jij je pijngrens testen Martijn. In het volgende uur. Tussen 6 en 7. Hierbij start nu eerst het NOS Journaal.